Vijf uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenee de Wit. IMF vindt dat Nederland de hypotheekrenteaftrek moet aanpakken. Meer dan 100 doden bij explosie in Jemen. Een ernstig ongeluk op A1 bij Soest. Het Internationaal Monetair Fonds vindt dat Nederland de hypotheekrenteaftrek zo snel mogelijk moet inperken. Het IMF omschrijft die aftrek als een genereus systeem dat de huizenmarkt verstoort. Doordat de hypotheekrente aftrekbaar is, kunnen mensen duurdere huizen kopen. Nederlandse banken lopen volgens de IMF-economen ook te veel risico's door de hoge hypotheekschuld. In een rapport over de Nederlandse economie adviseert het IMF daarom de mogelijkheden om de rente af te trekken af te schaffen. De camerabewaking op Schiphol is een succes. Er hangen nu precies een jaar 1350 camera's. En de marechaussee heeft 600 keer gebruik gemaakt van camerabeelden bij het opsporen van misdrijven. Zo konden bijvoorbeeld bagagedieven, drugshandelaren en mensensmokkelaars op heterdaad worden betrapt. De beelden worden dag en nacht door de marechaussee bekeken. Marechaussee's die een burger in de luchthavengebouwen patrouilleren... kunnen aan collega's in de videoroom vragen om een bepaalde situatie te filmen. Ook bij de beoordeling van asielzoekers zijn de beelden van waarde. Zo kan worden vastgelegd dat een asielzoeker zijn paspoort weggooit of opeet en vanuit welk land hij op Schiphol arriveert. Deze beelden hebben de staat al meer dan 4 miljoen euro aan asielprocedurekosten gescheeld. De beelden worden 28 dagen bewaard. Schiphol wil uiteindelijk meer dan 3000 bewakingscamera's hebben. Door een explosie in een munitiefabriek in Jemen zijn meer dan 100 mensen omgekomen, zeggen ziekenhuisartsen. De fabriek zou kort voor de explosie zijn overvallen door moslim-extremisten die wapens en munitie meenamen. Na de plundering gingen veel mensen uit de buurt in de fabriek kijken of er nog wapens en munitie over waren. Toen de fabriek vol mensen was, ging het complex de lucht in. De klap was tot op 15 kilometer afstand te horen. De fabriek ligt niet ver van de havenstad Aden. In Duitsland is een arts veroordeeld tot vier jaar cel, wegens medische blunders. De zaak wordt gezien als een van de grootste medische schandalen in de Duitse geschiedenis. Dokter Arnold Pier opereerde zo slecht en onkundig... dat zeker vier patiënten door zijn beunhazerij zijn overleden. En twintig patiënten van hem liepen blijvend letsel op door zijn onkunde. Tijdens het proces werden tal van schokkende voorbeelden gegeven. Zo desinfecteerde de dokter voor en tijdens een operatie wonden met citroensap... Pier moet niet alleen vier jaar de gevangenis in en mag na zijn vrijlating vier jaar lang geen medisch beroep uitoefenen. Minister Donner scherpt de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit verder aan. Hij wil dat iedereen die tot Nederlander naturaliseert zijn oude nationaliteit opgeeft. Uitzondering zijn vluchtelingen en mensen die geen afstand kunnen kunnen doen. Verder moeten buitenlanders die Nederlander willen worden minstens het minimumloon verdienen en moet iedereen voortaan een taaltoets doen. Nu zijn sommige groepen nog vrijgesteld van zo'n toets. Donner wil verder dat vreemdelingen kunnen aantonen... dat ze twee jaar werkervaring of een beroepsopleiding hebben. Het kabinet wil dat het Nederlanderschap de bekroning wordt... van participatie en integratie in de maatschappij. Volgens Donner blijft Nederland met de aanscherping... binnen de grenzen van internationale verdragen. Op de A1 bij Baren zijn bij een ernstig ongeval... acht mensen gewond geraakt. Vijf van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht... Bij het ongeval waren drie auto's, een vrachtwagen en een bestelbusje betrokken. Door het ongeval is de A1 tussen de afslag 1 Brugge en de afslag Soest afgesloten. Het verkeer wordt bij hoevenlaken omgeleid. Volgens de politie blijft dat deel van de snelweg de komende uren dicht. Verschillende klanten van T-Mobile melden dat ze niet kunnen bellen, sms'en en internetten. Het gaat om een landelijke storing, maar niet alle klanten hebben last van de problemen. T-Mobile zegt dat de netwerkstoring wordt onderzocht. Wat de oorzaak van de storing is en wanneer die is verholpen is nog onduidelijk. In Alkmaar is vorige week de Surinaamse zanger Max Wojski junior overleden. Hij had in de jaren 70 een paar hits zoals Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw en O oh Nederland geeft mij rijst met kouseband. De zanger speelde met zijn orkest voornamelijk in zijn eigen club La Tropicana in Amsterdam. Max Wojski junior is 80 jaar geworden. Dan het weer vanavond en vannacht vrij helder. Minima tussen iets onder nul in het binnenland en iets boven nul aan de kust en in Limburg. Morgen veel zon en met 11 tot 16 graden een paar graden warmer dan vandaag. Namorgen meer bewolking en af en toe regen. ANB nou, verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. Toch zijn er lokaal wel flinke problemen, zoals op de A1. U hoort het al in het nieuws. De weg is van Amersfoort naar Amsterdam helemaal dicht bij de afrit Soest. Gaat wel een tijdje duren. Tussen Hoeverlaken en de afrit Soest staat 11 kilometer file. Na een ongeluk met een aantal vrachtwagens en personenwagens. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. De andere kant optrekt het ook bekijks. Van Amsterdam naar Amersfoort bestaat eh, bij Amersfoort Noord 11 kilometer. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Henkido Ambacht en Hardingsbad Giesendam 13 kilometer. Dat had te maken met een wagen met pech, maar de rijbaan is weer vrij. En de A59, Zonzeel richting Os is voorlopig dicht bij knooppunt Zonzeel door een gekantelde tankwagen. Verkeerrichting Den Bosch kan het beste omrijden via de zuidkant van Breda. The Fresh Way. Haal je de beste belegde broodjes, gezonde salades en heerlijke Italiaanse koffie voor onderweg. Go The Fresh Way vindt u bij Texaco. Kom tijdens de Coffee Weeks naar Texaco. En maak iedere week kans op één jaar gratis rijden in een Fiat 500. Of een van de vele andere prijzen. Kijk snel op texaco.nl Wherever you go, go Texaco.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 Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag, zes minuten over vijf. De voormalige president van Egypte, Mubarak, zit al een tijdje in zijn buitenverblijf in de badplaats Sharm el-Sheikh. En daar moet hij voorlopig ook blijven. <truimert> De camera's op Schiphol hebben de politie afgelopen jaar heel wat opgeleverd. 600 keer maakte de politie gebruik van beelden... waardoor bagagedieven, drugshandelaren en mensensmokkelaars zijn gearresteerd. En dat heeft een miljoenenbesparing opgeleverd. Marlijn Stoffels met Ruurort van Schiphol. Schiphol is natuurlijk een stad op zichzelf... met pakweg zo'n 50.000, 60 60.000 mensen... met per dag 150.000 tot 200.000 passagiers. Met allerlei risico's voor smokkel, voor diefstal... Uh, voor illegale immigratie, uh, voor terreuraanslagen. Uh, je kunt zo gek eigenlijk niet bedenken of het is allemaal wel geconcentreerd als risico op zo'n plekje Schiphol. En met die camera's is het makkelijker om dit soort misdrijven te voorkomen? Die camera's die helpen je daarbij. En uh, daar leveren dat ook vaak beelden op, waardoor je dus toch weer tot een, tot een oplossing komt. Het afgelopen jaar is dat 600 keer voorgekomen. Heeft dat aantal u verbaasd? Ik vind dat heel hoog. Het geeft dus ook aan wat je allemaal met die kamers kunt. Is Schiphol nu veiliger geworden? Het is altijd zo moeilijk. Morgen kan er iets gebeuren. Maar ik denk wel dat we eh, nog meer dan, dan voorheen... de zaken echt, eh, echt in de gaten hebben. Hè? We hebben een oog op. We stralen ook uit. Je hoeft hier echt niets te proberen. En eh, het wordt hier verduiveld moeilijk... voor mensen die verkeerde dingen van plan zijn. Als je nou kijkt naar het afgelopen jaar, is één ding wat ook opvalt... is dat asielzoekers eh, makkelijker teruggestuurd kunnen worden... naar het land van, van herkomst door deze camera's. Hoe werkt dat? Ja, dat is heel bijzonder. U moet zich voorstellen dat eh, op zo'n luchthaven... heb je natuurlijk allerlei mensen die komen hier aan... En, en die eten dan hun paspoort op. Hè? Ik zeg het maar eventjes gekscheren op, maar dan komt het wel op neer. En die melden zich en ja, die weten niet waar ze vandaan komen. Aan de taal is dat vaak moeilijk te herleiden... En die gaan dan, voordat je het weet, een asielaanvraagtraject in. Dat kan maanden soms duren met juridische bijstand enzovoorts. Nou, met de beelden wordt het een kwestie van... hé, hey, eens eventjes zoeken. Nou, is het mogelijk waar? Is daar en daar? Je draait hem terug. Je laat eigenlijk een vliegtuig opnieuw uitstappen. Je herkent de mensen. Je kunt ze zo weer terugsturen. Bijvoorbeeld een Iranees die reist vanuit Turkije, bijvoorbeeld het land binnen. Nou, in Turkije wordt hij ook helemaal niet gezocht. Daar is het ook helemaal niet gevaarlijk. En eh, ja, die kunnen we dan ook gelijk terugsturen op zo'n vlucht terug naar Istanbul. Heeft u enig idee wat de Nederlandse staat daarmee kan besparen? Als je ziet hoe, hoe hoog die kosten oplopen, dan moet je toch wel gauw denken... zo'n 70.000 euro, dat ben je zomaar kwijt per uh, zeg maar illegale of, of niet echte asielzoeker. Ja. Ja, nou, het afgelopen jaar zijn er 60 op deze manier teruggestuurd naar het land van herkomst. Ja. Dus het gaat om miljoenen het afgelopen ja, jaar. Dat is eigenlijk, is dat, als je nou het hebt over een business case met je investering, dan zou je alleen al daardoor zou je al heel veel geld hebben verdiend. Maar dat geldt natuurlijk ook op andere terreinen. En uh, nu hangt slechts bij een deel van de uh, slurven zo'n camera. Als overal camera's zouden hangen, zou dat aantal van 60 van het afgelopen jaar dan veel hoger worden? We kunnen dat uitbreiden en gegarandeerd dat we dan ook nog... meer mensen zeg maar, eerder kunnen eh, zeg maar, vastleggen en kunnen herleiden... tot de vluchten waar ze vandaan komen. En het plan is nu dat de luchthaven het aantal camera's... wil gaan uitbreiden de komende jaren, van 1350 naar 3500. De militaire raad die Egypte leidt, heeft bekendgemaakt... dat de oud-president Mubarak onder huisarrest is geplaatst. midden oosten correspondent Nicole Fever. Nicole, eh, dat was kennelijk nodig... Nou, het was eigenlijk, het is eigenlijk om een aantal geruchten te ontzenuwen. Er deden geruchten rond dat Mubarak voor medische behandeling naar Saudi-Arabië was uh, afgereisd. Nou, het is al bekend dat hij langer ziek is. Hij heeft al verschillende behandelingen in het buitenland gehad. En er zijn zoveel mensen die vinden dat Mubarak en zijn kliek verantwoording moeten afleggen. voor wat er is misgegaan tijdens het regime. En vooral dat hij de miljoenen, waarvan de mensen zeggen dat hij ze gestolen heeft van Egypte, terug moet geven. Dus om de mensen gerust te stellen dat hij echt niet vertrokken is. Uh, is er nu een reisverbod voor hem en zijn familie. En is er dan ook uh, gelijk een rechtszaak aangekoppeld, of is dat nog niet zover? Nee, nee, nee, zo ver is het ook niet. En als je kijkt naar de gezondheidstoestand van Mubarak... vraag ik me af of dat ook werkelijk gaat gebeuren. En wat de mensen nog meer uh, graag wilden die de straat op gingen... behalve dat Mubarak wegging en zich moest verantwoorden... voor wat er allemaal is gebeurd, is dat er nieuwe verkiezingen uh, zouden komen. Hè? Is, is er al een datum bekend? De datum is nu gesteld in september. Um, dan mag iedereen naar de, uh, naar de stembus en dan mag er verschillende partijen meedoen. Maar het is niet zo makkelijk om mee te doen. Je moet je verantwoorden als nieuwe partij voor een comité. Die bestaat uit rechters. Dan moet je handtekeningen verzamelen. Duizenden uit verschillende districten. Je moet aangeven waar het geld vandaan komt. Doelen moeten beschreven worden die niet strijdig mogen zijn met de wet. En als je dan bent goedgekeurd en alle papieren zijn in orde. Dan mag je na 30 dagen aan de slag. Nou, En dat is waar de nieuwe politieke partijen echt bang voor waren. Ze zeggen, ja, die snelle verkiezingen, die maken het wel heel makkelijk voor de bestaande partijen, zoals de partij van Mubarak de NDP, maar ook het moslimbroederschap, dat is een, een goed georganiseerde beweging. En zij zullen dus echt baat hebben bij deze snelle verkiezingen. En ja, de nieuwe bewegingen die zo hard gestreden hebben voor deze revolutie, ja, die, die zien er wat tegenop, die vragen zich af of ze wel echt klaar zijn voor die verkiezingen in september. Ja, de vraag is natuurlijk ook hoe uh, onpartijdig de mensen zijn die gaan bepalen welke partij wel en niet door mag, toch? Ja, het is een uh, comité van uh, rechters. En daar staat dan uh, de rechter van het Hof van Cassatie staat aan, uh, aan het hoofd van, van uh, die comité, uh, dat comité. Op zich zijn de regels wel duidelijk. Er mag niet gediscrimineerd worden op basis van seks en religie. Uh, dat soort dingen. Maar ja, die, die, die wachttijd. Het gaat toch uh, zeker een maand duren voordat je het allemaal op orde hebt. Dan nog 30 dagen wachten. Dan zijn er al 2, 3 maanden verstreken. En dan heb je nog eens 2 maanden uh, om, om de boel op te gaan. En een heleboel van die jongerenbewegingen. Die, zijn, uh, die hebben hun basis in één stad bijvoorbeeld. Dus hoe krijgen ze die handtekenen uit de verschillende districten. Dus dat zal nog wel uh, wat, wat problemen opleveren, verwacht ik zo. En geldt ondertussen ook nog steeds uh, de noodtoestand? Of is die inmiddels uh, helemaal afgeschaft? Nou, de noodtoestand uh, die geldt nog wel, maar men heeft beloofd dat op het moment dat de mensen naar de stembus gaan, dat dan de noodtoestand is, uh, is uh, afgeschaft. Dat was natuurlijk een hele belangrijke reden om voor de jongeren om de straat op te gaan. en Mensen die konden gewoon zonder, zomaar opgepakt worden, zonder vorm van proces worden opgesloten. En men zegt, ja, vrije verkiezingen zijn niet, nodig onder, of niet mogelijk onder uh, de noodtoestand. Maar een ander ding dat is gebeurd, de gratis geheime dicht is opgeheven. Dat zijn allemaal hoopvolle tekenen, maar aan de andere kant... Ja, is het moeilijk om een bestaanssysteem af te breken wat zo lang heeft bestaan. Hè? Er zijn sterke geruchten dat het leger van geheime agenten tenminste een deel van hen, nog steeds actief is, maar nu rapporteert aan andere bazen. Dus men is er nog niet helemaal gerust op. Nicole de Vever, jij volgt voor ons de situatie in Egypte. Het zal je maar gebeuren als Nederlands ondernemer. Je wordt uitgenodigd door een buitenlands staatshoofd om economische adviezen te komen geven. Het overkwam Ben Notenboom, de topman van Randstad. Vanochtend werd hij ontvangen door president Sarkozy. En onze correspondent Frank Renaud wachtte hem op bij de uitgang van het Paleis in Parijs. Ja, we zijn een grote partij in Frankrijk. We hebben per dag uh, op meer dan 90.000 man aan het werk. Alleen in Frankrijk, dus dat is, uh, dat is natuurlijk uh, groot. We hebben vanochtend geleerd dat er 2 miljoen werknemers zijn van buitenlandse bedrijven. Als wij er dan 90.000 doen, dan is dat toch van belang. Daar bent u tevreden mee ook? Of moet het nog verder groeien? Nee, tevreden niet, want dan moet ik ontslag nemen. We dachten dat het tevreden wordt, dus dat ben ik nog lang niet. Wat heeft u ze hier verteld? Want ik begreep ook dat Sarkozy om ook advies heeft gevraagd... aan die buitenlandse investeerders, die buitenlandse bedrijven... met de vraag, doen we het goed en wat kan er beter? Ja, dus naast alle dingen die goed zijn... zie je dat er uh, eigenlijk vanuit alle hoeken de, dezelfde, dezelfde aanmerking komen... of punten ter verbetering, zoals u zegt. En dat is natuurlijk flexibiliteit van de, van de arbeidsmarkt. We hebben hier uh, ook de fusie gedaan toen we video kochten... en dit was het, uh, het moeilijkste land van allemaal. Waarom? Omdat het heel lang duurt voor je toestemming krijgt om te fuseren. Ter illustratie, we hadden twee hoofdkantoren in Parijs. Als er in één hoofdkantoor een vacature was, mocht ook niet iemand van het andere hoofdkantoor overplaatsen. Totdat je toestemming had van de ondernemersraad en, uh, en vakbond. Nou lijkt u me een nuchtere Nederlander. Hoe verzet je daartegen? Hoe doorbreek je dat? Ja, dat is niet zo heel makkelijk. Je moet eigenlijk, uh, dat is niet mijn sterkste punt, geduld hebben. <laughs> je moet een, het is een hele strikte procedure, die moet je precies volgen. Als je dat doet, dan lukt het wel, maar dat duurt lang. En dus is het duur. Dus ik heb geprobeerd uit te leggen, dat nou, dat is mijn één aspect overigens... maar dat dat eerder banen kost dan dat het eh, banen beschermt. Een tweede is, eh, wat ik verteld heb, is dat als je kijkt naar demografische ontwikkelingen... krijgen we veel te veel mensen die werken in Frankrijk. Dus het beschermen van de vaste baan eh, is, is, is behoorlijk ouderwets, hoewel het aantrekkelijk lijkt. En er zijn de Fransen meester in? De, ja, en niet alleen de Fransen moet ik zeggen, maar hier kunnen ze het ook heel goed. Ja. Dus, wat moet er aan, aan gedaan? De markt moet natuurlijk open. Er is meer werk dan mensen straks. We hebben twee dingen. We hebben te veel vraag naar goed geschoolde mensen. En we hebben misschien wel te weinig aanbod straks voor laaggeschoolde mensen. Dus je moet twee dingen doen. Je hoeft die goed geschoolde mensen helemaal niet te beschermen. Want die kunnen dat heel goed zelf. Er is zoals dat een goed Nederlands de job security. Er is altijd werk voor je. De laaggeschoolde mensen moet je zorgen dat die training krijgen. Dat die makkelijk in de arbeidsmarkt komen. En daar kunnen wij een rol spelen. Dan zeggen die Fransen hier natuurlijk, ja meneer Notenboom, dat zullen we uitvoeren. Maar Frankrijk is een enorm land En juist president Sarkozy heeft de afgelopen jaren wel gemerkt dat het verschrikkelijk moeilijk is om te hervormen. Ja, dat is heel ingewikkeld. Ik kwam hier ook niet met de illusie dat het nu volgende maand allemaal opgelost zou zijn. Dat kan nog wel een maand duren. Maar wat je wel ziet is dat ze proberen de goede dingen op te lossen. En ik denk dat het helpt als je dan als internationale business community dat ook onderschrijft en aangeeft waar het dan zo misschien beter zou kunnen en, en hoe het beter zou kunnen. Een mooie ontmoeting hier. U heeft president Sarkozy ontmoet, minister Christine Lagarde, door de Financial Times nog een nota uitgeroepen tot de beste minister van Economische Zaken in Europa. Is het nou veel uh, gedoe allemaal om niks eigenlijk, met veel mooie gebouwen en lekkere hapjes? Nou, er zit wel consistentie in. Mevrouw Lagarde is drieënhalf uh, jaar geleden denk ik, bij ons op bezoek gekomen in Amsterdam omdat wij een bedrijf waren wat toen nog niet zo groot was, overigens in, uh, in Frankrijk. Uh, ze heeft toen goed geluisterd. Dat kon, kon je merken aan, aan, uh, aan veranderingen die ze toen heeft, uh, heeft ingezet. Niet dat ze naar mij luistert, maar ze zal het natuurlijk uit meerdere hoeken gehoord hebben. Dus er zit wel consistentie in. En, en in Frankrijk is het ook belangrijk, of heel belangrijk zelfs, dat de politiek ook meespeelt. Zometeen, Drentse vissers proberen aanscholvers te slim af te zijn. Bij de ANWB zit klaar Wijnand Zwaan, Wijnand de A1. Ja, die is nog altijd dicht van Amersfoort naar Amsterdam... na een ernstig ongeluk bij de Afrit Soest. Blijft voorlopig wel zo. Tussen Amersfoort Noord en de Afrit Soest staat 10 kilometer file. Verkeer van Amersfoort naar Amsterdam kan beter omrijden via Utrecht. Het andere probleem zit op de A59, Zonshil richting Den Bosch. Daar is de rijbaan voorlopig dicht bij knooppunt Zonshil door een gekantelde tankwagen met gevaarlijke stoffen. Verkeer richting Den Bosch kan het beste omrijden via de zuidkant van Breda. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Er is een heuse strijd gaande tussen vogels en vissers in Drenthe. Want een groep vogels, aalscholvers om precies te zijn, heeft ontdekt dat de vijvers van visvereniging, het vette baarsje, goed zijn gevuld. B. Kleine, goedemiddag met de baas van de vereniging het vette baasje een mooie naam trouwens wat ja is een hele mooie naam hè? Ja. en dan wat hengelsportvereniging het vette baasje <laughs> maar de aalscholvers komen er tussendoor hoe vervelend zijn deze vogels nou uh, op zich is een, een aalscholver natuurlijk een hele mooie vogel om te zien maar een aalscholver is natuurlijk wel iemand die is, uh, uh, veel vis eet en dat is voor de hengelsportvereniging natuurlijk nog wel eens een probleem ja want die uh, vangen de vis die jullie willen ook die jullie ook willen vangen ja, de, de, de die vangt juist uh, uh, bepaalde lengtes van de vis weg. En uh, we hebben in ongeveer een vijver uh, waar, waar eigenlijk vis ingezet is voor de, voor, voor de jeugd. En uh, het is een visvijver waar ook heel veel jeugd aan zit te vissen. En op een gegeven moment is het zo dat bepaalde jaargangen van de vis uh, gewoon weg zijn omdat de naaldscholver erop zit. En hoe gaat u de vissen dan beschermen voor de jeugd die daar wil vissen? Nou, we zijn van plan, en dat is uh, de, uh, om, om bepaalde korven in het water te plaatsen. En dat kun je op een gegeven moment doen door uh, een paar korven te plaatsen van een paar vierkante meter. En dan kun je er ook drie of vier naast elkaar zetten. En dan uh, t, uh, wordt de, het, is de, de, het jachtgebied van, van de aalsgolven welisvaarder doorbroken door die korven. Want die vissen hebben in de gaten dat die aalsgolven eraan komt en die gaan gauw schuilen in die korven dan? Die kunnen dan gaan schuilen in de korven. Maar het, het, is dat geen gevaar voor de aalsgolven, dat die dan ook in de kooi komt vast te zitten? Nee, want we gaan de korven wel dus aan ontwikkelen dat de aalsgolven er niet in, in kan komen te zitten. Het wordt een, een grootmazig uh, een, uh, korf. En uh, die aalscholven die ziet die korven wel. En die vis, die vlucht er zwaar in. En dan, dan moeten die aalscholven die moeten weer naar boven toe. En, en wat doet u met, met die vissen uh, die u vangt? Die wij vangen? Ja. Nou, we vangen die vissen niet. Die, die, uh, die vissen, die als normaal die u vangt, die wordt uh, nou, uh, gevangen, onthaakt en dan weer teruggezet. Ja, ja. Dus het is niet zo dat die vissen worden opgegeten alleen, en alleen dan door mensen in plaats van nee, aalschovers? Nee nee nee, nee, nee, nee. Zeker niet, zeker niet. Nee, nee want ik denk even van die arme aanscholvers ook. Wat moeten die dan eten? Dit is nou, toch de natuur? Uh, die aanscholver die moet natuurlijk eten. Maar als je bijvoorbeeld de, de kanalen hebt en de, de grote meren. Uh, de, denk maar aan, aan het IJsselmeer, Kedelmeer, uh, noem maar op. Dus zo zijn er zijn heel veel meren, gelukkig in Nederland, waar ze volop kunnen voeren. Maar uh, de aanscholver die weet natuurlijk dat ze op ondiepe wateren, Misschien wat makkelijker kunnen voeren. Dus dan, dan nemen ze wel eens de keuze om juist een, uh, een makkelijk water te pakken. Ja, en, de, en dat is de natuur toch? Uh, ja, dat is de natuur. Maar uh, je moet eigenlijk ook zien dat die, die, die visplassen die uh, uh, waar we het over hebben... dat is geen natuurlijke plas. Nou, Ik, ik ben het toch een beetje met Nucelle eens. Wij zijn voor de aalscholver. Maar we wensen u veel succes met uw uh, visvereniging Het Vette Baarsje... en met de kooien, de korven die zo snel mogelijk het water in worden gegooid... om de aalscholver te snel af te zijn. kleine hartelijk dank. Dan gaan wij naar de situatie van de Japanse kerncentrale Fukushima. Voor het eerst is hoog radioactief water gevonden buiten de reactorgebouwen. Bovendien maakte de exploitant van de centrale bekend... dat er plutonium in de bodem rondom de centrale is aangetroffen. Jan Leen Kloosterman is kernfysicus bij het reactorinstituut aan de TU Delft. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst dat bericht over het radioactieve water... dat buiten de reactorgebouwen is aangetroffen. Waar, waar duidt dat op? Nou, dat is water wat oorspronkelijk uit de, de primaire koelmiddelcircuit afkomstig is. Dat is weggelekt naar de turbinehal en dat hebben ze van de turbinehal naar de condensorruimte gepompt. En vandaar is het inderdaad naar buiten weggelekt ja, naar een soort greppel die daar, die, die daar loopt. Ja, en is dat gevaarlijk? Dat ja, is wel gevaarlijk, want het water is uh, radioactief besmet. Er zitten uh, producten in van het uh, kernspletingsproces uh, die nog uh, straling uh, uitzenden. Dus ja, dat, dat is wel gevaarlijk voor, uh, voor de omgeving. Ja, want wat zijn dan daar uh, de gevolgen van? Gaat dat uiteindelijk in gewassen zitten? Of? Nou, de besmetting is nu nog heel lokaal. He? Omdat het in een greppel achter uh, de turbinehal gelopen is of achter de condensorruimte. Uh, dus dat is een bij de kerncentrale zelf hoort. Die lopen ook kabels doorheen en dergelijke. Dus het is nog heel erg uh, beperkt. Maar ze moeten uh, dus wel proberen om uh, verspreiding van het water te voorkomen. Dus ze zijn ook uh, bezig met oplossingen om dat water snel weg te pompen uh, en, en in, in een andere ruimte op te slaan of iets dergelijks. Dus ik hoop dat dat op tijd uh, lukt. Ja, want, want aan een greppel dan denk ik dat het gewoon de grond insijpelt. Nou, voor zover ik had heb kunnen zien, is dat een soort uh, greppel waar kabels en andere uh, zaken erheen lopen, mm -hmm. die dus met opzet gegraven is en achter de turbinehal loopt. Dus het, het zou niet in, verband, in verbinding hoeven te staan met, met de, uh, de omgeving, met, met de grond. En, uh, dus dat, dat geeft me nog hoop dat ze het op tijd kunnen, kunnen wegpompen het water, voordat het uh, echt de echte grond in zou kunnen zakken. Ja, en dan dat andere bericht, dat ook niet heel uh, prettig klinkt, namelijk dat er plutonium is gevonden op verschillende plekken rondom de centrale. W wat betekent dat voor de gezondheid? Nou, dat hangt helemaal de af en uh, die weet ik niet. Dus daar kan ik heel weinig over zeggen. Uh, het is in ieder geval afkomstig uit uh, de kerncentrale uh, nummer 2. Uh, uit, uit de splijtsel zelf, dat, dat is duidelijk. Maar de concentraties uh, weet ik niet. Dus ja, daar kan ik eigenlijk niet, niks over zeggen op, op, op dit moment. Nee, maar goed, fijn klinkt het allemaal niet. Eh, hoe dan ook, dat lekt in uh, reactor 2, uh, meneer Kloosterman, zal uh, moeten worden ja. gestopt. Hoe, hoe kun je dat nou doen, zo'n lek stoppen? Ja, dat, dat, dat, is, dat is moeilijk. Uh, het is een lek uh, wat waarschijnlijk geslagen is bij de waterstofontploffing van uh, ruim een week geleden. Of een week geleden ongeveer. Uh, toen is dus in het reactorgebouw nummer 2 een oploffing uh, geweest uh, van waterstof wat uit uh, de oxidatie van de splijstofomhulling uh, gevormd is. En uh, daarbij is dus een, een lek geslagen in die, uh, in, in die, in die ringvormige torens die om de reactor loopt. En waarschijnlijk lekte het daaruit uh, naar de turbinehal en dus uit de uiteindelijk ook naar de condenserhal en naar buiten. Het zal wel gerepareerd uh, moeten worden... omdat je nu eigenlijk uh, ja, uh, kan blijven koelen en dat, dat zal blijven lekken. Dus uh, dit is geen houdbare situatie voor een wat langere termijn. Want dat gaat natuurlijk niet samen, hè? blijven koelen en blijven lekken. Hoe lang, hoe lang kun je dat blijven volhouden? Nee. Nou, ik weet, dat, dat is moeilijk te zeggen van hier. Het is moeilijk te zeggen hoe groot dat lek precies is. Het, het lijkt wel aanzienlijk, want er waren grote hoeveelheden water aangetroffen in de turbinehal, Maar dat kan ook water van, de, van, van het vullen van de spent fuel pools uh, geweest zijn. Maar uh, ja, het is wel duidelijk dat... dat je moet het, het koelen van de reactor moet je eigenlijk nog maanden volhouden. En uh, ja, met deze lekkage van uh, koelmiddel naar de, naar de omgeving is dat heel moeilijk vol te houden. Ja, want wat betekent het voor de reddingswerkers? Um, de dosistempo, zeg maar, het niveau van radioactiviteit in de turbinehal was heel erg hoog. Dat werd gisteren uh, vermeld. Nu, daar is Tepco een beetje op teruggekomen, uh, dat het een verkeerde meting zou zijn. Dus wat we waren precies zijn, uh, is op dit moment nog onduidelijk. Maar het belemmert wel heel erg natuurlijk de uh, reddingswerkzaamheden... of de reparatiewerkzaamheden uh, rondom de reactor. Omdat je heel moeilijk gewoon uh, ja, allerlei ruimtes in kan. En dat is allereerst wel de vereiste om het lek uh, te lokaliseren. Ja. Goed, nou, het blijft uh, spannend daar. Um, de, de, de manager van de fabriek, de opzichter, die heeft in ieder geval net laten weten... dat het werk in ieder geval niet gehinderd zal worden doordat ze plutonium uh, hebben gevonden. Dat klinkt dan nog geruststellend, toch? Ja, op zich is plutonium geen stof die... Uh... Uh, voor, uh, gevaarlijk is bij uitwendige bestraling. Uh, plutonium is alleen gevaarlijk bij inwendige uh, bestraling. Dus als je het als voedsel of, uh, of lucht zou inademen. Dus uh, als dat inderdaad in, dat, in, in, dat in de omgeving is aangetroffen... dan, dan is het de inwendige besmettingskans is heel erg klein. Dus dat het de werkzaamheden niet, niet belemmert, dat kan ik me wel voorstellen. Jan Leen, kloosterman, kernfysicus van het Reactorinstituut aan de TU Delft. Ik dank u wel. En alle details ja. en achtergronden van wat er aan de hand is bij de kerstcentrale... vanzelfsprekend op onze site nws.nl. We hebben het over voetbal. Bondscoach Bert van Marwijk van het Nederlands elftal... waakt voor te veel euforie na de gala-voorstelling afgelopen vrijdag in Budapest. Hongarije werd door Oranje met 4-0 verslagen in de EK-kwalificatie. Morgenavond speelden de ploegen alweer tegen elkaar, nu in de Amsterdam Arena. Van Marwijk verwacht dat het dit keer moeilijker wordt voor Oranje. Nou goed, iedereen denkt dat het, dat het heel makkelijk wordt, natuurlijk. Maar dat zal niet zo zijn. Ik bedoel, deze tegenstander die komen hier echt niet om afgeslacht te worden. Dus ik verwacht een hele defensieve tegenstander. Is het dan ook meteen weer afgelopen met dat fijne spel, omdat dat veel moeilijker is dan? Nou ja, we proberen dat altijd. Maar dat wordt wel moeilijker ja, hoe kleiner de ruimtes worden. Maar we leren steeds beter in hele kleine ruimtes te voetballen. En, eh, en als je tegen zo'n tegenstander scoort en nog eentje, ja, dan, dan, dan wordt het makkelijker. Maar het gebeurt ook vaak genoeg dat het, dat het niet zo is. En eh, dan krijg je ook nog te maken met wat je zelf zegt, eh, positieve reacties vanuit eh, jullie kamp. Het kan beter anders zijn eigenlijk, hè? Nou, dit, dit heb ik eigenlijk vanaf mijn eerste kennismaking met de spelers al gezegd, eh, ruim 2,5 jaar geleden. Dat, dat we daar in ons kunnen verbeteren. Omdat er altijd weer een andere wedstrijd komt. Het, is nooit, het houdt nooit op. Dus je mag ook nooit tevreden zijn. En uh, we hebben denk ik vaak genoeg bewezen dat, dat de spelers dat begrijpen. En ik ga ervan uit dat dat nu ook zo is. Wanneer ben jij trouwens ooit tevreden? Nou, als we Europees kampioen worden. Dat is het. Ja goed, daar, daar zit ik voor hier nu. Nou, omdat jij rond uh, oud- en nieuwjaar... toen werden allemaal interviews met jou gehouden en zo... en dan kon je dan misschien wel eens het opmaken... dat dat misschien ook jouw eindpunt, eindpunt zou zijn. Maar als je toch zo ziet hoe vooruitgang er nu nog in zit... Ja. kan ik ook zeggen van... jij bent ja, als vrede ook... als wereldkampioen zijn. Ja, ik heb gezegd, ik heb een contract uit 2012. Dus ik, en ik ga ervan uit dat... dat ik dan wat anders ga doen. Maar ik sluit niets uit, dus... wie weet. Ja, ik zou zeggen, als het zo goed gaat, dan... Uh... Nou, het is wel heel prettig om met deze spelers te werken. En uh, ook, ook te zien dat, dat we nog steeds vooruitgang boeken. Ja, daarom juist. Ja. En zo luistert Bert, Bert van Marwijk naar Bert Maderink van de NOS. Aan de klok... Herken je de stad. Ja, ja, ja, dat is toch In Friesland. Oh, dat heeft een mooie toren. En dat is een mooi stadje. En aan de stiel... Herken je de vakman? U heeft al een grastrimmer van stiel vanaf 65 euro. Stiel, enkel verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Na het overlijden van je partner eist de Belastingdienst... dat je een enorm bedrag aan huurtoeslag terug moet betalen. Het komt door een fout in de wet. En hoe zinvol is een verzekering tegen zinloos geweld? Vanavond in Radar, half negen bij de tros, op Nederland 1.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 Radio 1, het NOS-journaal. Het IMF heeft scherpe kritiek op de hypotheekrenteaftrek. Die verstoort de huizenmarkt doordat mensen duurdere huizen kunnen kopen. En door de hoge gezamenlijke hypotheekschuld lopen banken grote risico's. Het IMF adviseert het kabinet daarom de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af te schaffen. Het wordt opnieuw moeilijker om Nederlander te worden, zo moeten Vreemdelingen twee jaar werkervaring of een beroepsopleiding hebben en ze moeten allemaal een taaltoets doen. Verder moeten ze hun oude nationaliteit opgeven. tenzij dat niet kan of als ze vluchteling zijn. Volgens minister Donner is de aanscherping niet in strijd met verdragen. Het dodental door van de explosie in een Jemenitische munitiefabriek is opgelopen tot boven de 100. Veel omwonenden waren een kijkje komen nemen in de fabriek. kort na berichten over een plundering daarvan door moslimextremisten. Juist toen ging de fabriek de lucht in. En de staat zegt dat ze 4 miljoen euro heeft bespaard aan asielprocedurekosten... door het camerasysteem op Schiphol. Daar hangen 1350 camera's die van alles registreren. Ook bijvoorbeeld een asielzoeker die zijn paspoort wegmaakt... of vanuit welk land hij op Schiphol arriveert. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gert Hiemstra. Vanuit het noorden trekt een zwak front over het land. Dat levert tijdelijk bewolking en lokaal ook wat regen op. Die regen is overigens voor het grootste deel het land overuit. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking en vannacht verloopt grotendeels onbewolkt. De temperatuur daalt naar plus 2 in het zuidwesten tot plaatselijk min 3 in het noordoosten. En verder ontstaan er ook mistbanken. Ik denk vooral in de noordelijke helft van het land... Morgen begint de dag koud en mistig... en in de ochtend kan het even duren voor de mist optrekt. Vooral in het noorden van het land blijft dat een tijdje hangen. Overdag schijnt overal de zon en er is maar weinig wind. Windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Het wordt 12 graden in het noordwesten tot 16 in het zuidoosten. En woensdag passeert vanuit het zuidwesten opnieuw een zwak front. Dat levert wat regen op, maar ook voert het zachtere lucht naar ons land. Donderdag kan er ook nog af en toe wat regen vallen, maar dan klaart het op... Vooral de nachten worden zachter. Vriezen doet het niet meer. En aan het eind van de week hebben we temperaturen van 15 tot 20 graden. ANUB, ah, verkeersinformatie. Door een aantal ongelukken verloopt de avondspits wat drukker dan gebruikelijk. De problemen zitten vooral op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Nou, een ernstig ongeluk tussen Amersfoort Noord en de Afritsoest 9 kilometer. De weg is daar tijdens deze spits gewoon dicht. Verkeer richting Amsterdam kan dus beter omrijden via Utrecht. De andere kant op loopt het ook vast op die A1 naar Amersfoort. Tussen de Afritsoest Soeste en Amersfoort-Noord staat 11 kilometer. De A59, Zonzeel richting Den Bosch, is dicht tussen knooppunt Zonzeel en Terheide... door een gekantelde tankwagen. Als je richting Den Bosch rijdt kun je beter omrijden via de zuidkant van Breda. En er staat een lange file op de N3, Dordrecht richting Papendrecht. Dat had te maken met problemen op de A15. De A15 is weer vrij. Op die N3 loopt het nog vast tussen de A16... en de aansluiting met de A15, 7 kilometer.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 Vijf over half zes, goedemiddag. Jonge criminelen moeten niet alleen celstraf krijgen, maar ook begeleiding. Dat zegt de raad voor de straftoepassing. Volgens de raad moeten ze geholpen worden om weer een plekje in een maatschappij terug te vinden. In Ede wordt dat gedaan door Titan. Daar kunnen jongeren bijvoorbeeld in een fietsenzaak weer langzaam wennen aan het gewone leven. Ik uh, ben een fiets aan het maken die ik nu weer uh, uh, gekocht heb. Wat moet eraan gebeuren? Uh, alleen uh, die nog vastzet en een in Ingrid Lodewijk. De jongen die we net hebben gesproken in de fietsenhandel. die uh, heeft van alles op zijn kerfstok. Wat heeft hij hier bij u te zoeken? Wij proberen hem door middel van trainingen, door middel van diagnostiek. door middel van oefenen. Um, een idee te geven wat hij met zijn leven wil, uh, door uit te zoeken van wat zijn kwaliteiten zijn. Hij redt het niet alleen, hij heeft te veel, uh, op te veel gebieden problemen... Uh, waardoor hij wat meer begeleiding nodig heeft dan uh, iedereen die wel eens een foutje maakt. Uh, ja, ik heb wel een keertje vastgezeten. Het was een foutje. Ja. Kan je, wil je vertellen waarvoor je uh, vastgezeten uh, bent? Uh, als je dat graag wil weten is voor uh, opiumwet... Ja. Nou, en toen, wat gebeurde toen met jou toen je was gepakt? Uh, moest ik naar het politie, bro. Werd ik verhoord. Moest ik drie dagen daar zitten. Kreeg ik nog een keer 90 dagen. Na die straf heb ik een eis gekregen. Ja, en die eis heb ik dan uitgezeten. Ja, was wel verschrikkelijk. Je bent nooit vastzitten. Dan kom je in de gevangenis. Ja, dan uh, yeah. word je daar in zo'n celletje gestopt. Waar je maar een uh, wasbakje hebt, een uh, tv, uh, ja, een bed. Die je met niemand deelt. Huh? <laughs> uh. Het is heel populair om nu te zeggen van straffen de jongeren die een fout maken, in de cel ermee. Ja, en van sommige jongens hoor je dan van, nou, dat, is me, dat heeft me heel goed gedaan. Sommige jongens zeggen van uh, ja, eindelijk werd ik uh, met mijn beide benen op de grond gezet. Uh, ik ben ook voor dat als je een fout, of als je echt bewust een fout maakt, of meerdere fouten maakt, dan denk ik ook vaak zoiets zo van joh, Straffen. Maar je moet ze ook een toekomst bieden. Je moet ze ook perspectief geven. Je moet grenzen geven, je moet grenzen stellen. Duidelijk maken wat kan wel, wat kan niet. Maar daarbinnen ook wel een toekomst geven. Want anders heeft het allemaal geen nut meer. Waarom zou je anders nog um, uh, op tijd je bed uitkomen? Waarom zou je anders uh, voor een minimumloon ergens gaan werken... als je ergens gaat beginnen? En nu ben ik uh, bezig met mijn leven op het rit zetten. Ja. Hoe doe je dat? Uh, om hier elke dag uh, mijn werk te doen. Vanaf hier ga ik uh, naar een baan of een school. Ja. Maar dan moet ik nog allemaal dingen op een rijtje zetten. Zo. Eerst even mijn uh, hoofd leegmaken. Dat is het belangrijkste. Wat zit er nog in jouw hoofd? Uh, ja, al die tijd in het celletje. Hè? Dat komt niet zomaar uit je hoofd. Er blijft wel even een tijdje bij je zitten. Want je moet alles weer op een rijtje zetten. Je geld, alles. Ja. Men zegt dat wij de zwaarste doelgroep hebben... Uh, met de meeste problemen. En als je dan gaat kijken naar de uitstroom... daarin hebben we 68% uitstroom... met uh, minimaal een half jaar school of werk. En uh, nou ja, dat lijkt me voor onze gehele maatschappij... en voor u en mijn pensioenen erg goed. Wat is nu je droom, je ambitie? Mijn droom? Een Gelukkig geworden met mijn vrouwtje. Want dan ja? hebben we een auto. Oké. Okay. Ja. Hier hebben we 40, buiten hebben we een auto. En daar draait het uiteindelijk toch om. Dus die carrière in de fietsenwinkel wordt dus niet voortgezet. Een vrouwtje en een auto. Uit het zuiden van Syrië komen berichten dat veiligheidstroepen... opnieuw het vuur hebben geopend op demonstranten in de stad Daraa. Arabist Maurits Berger heeft jaren in Syrië gewoond. Goedemiddag. Goedendag. Ja, de president liet vorige week weten dat hij eerder geweld van veiligheidsdiensten... in die stad in het zuiden laat onderzoeken. Toch nu opnieuw berichten van bruut ingrijpen. Verbaast u dat? Nee, omdat er. Uh, achter de schermen gebeurt er namelijk van alles. Kijk, uh, waar het allemaal om begon, was uh, een aantal kinderen die werden opgepakt. Uh, uh, die kinderen van 11, van 10 van van tot geloof 15, 16 jaar. En die uh, hadden we het leus op de muur geschreven. En die zijn in de ja, Syrische variant van de Abu Raib gevangenis opgesloten. En zelfs gemachteld, blijkt nu. Dus ze zijn uh, tanden ingeslagen en nagels getrokken. Gewoon kinderen van 11. Yeah. En daar is men echt razend over geworden, volledig terecht. Um, daar is heftig op gereageerd door uh, orde diensten die bij God niet weten hoe ze dit soort dingen moeten aanpakken. Dus die schieten, want ze hebben dit soort zaken nog nooit meegemaakt. En daar is vanuit Damascus op gereageerd van dit is een probleem in Dara... en wij vinden dit heel erg en daar moet dus iets aan gebeuren. Maar inmiddels is die woede overgeslagen naar de rest van Syrië... en je zegt ja, maar dit is niet iets van Dara, dit is gewoon van Syrië. Nu moet het echt afgelopen zijn. Men is echt nu voorbij de angst en voorbij de woede en gaat gewoon de straat op. Um, dus van, vanuit Damascus om te zeggen ja, Dara heeft een probleem... dat werkt dus niet meer, het is een Syrisch probleem geworden. En ondertussen is in Dara um, uh, zijn vannacht, hoorde ik nu, um, mensen ook gewoon van hun bed gelicht... De, uh, door de veiligheidsdiensten? Het, het door veiligheidsdiensten. En dat, dat gaat dus ook weer met geweld en andere dingen gepaard. Dus gaat men weer de straat op. Dus het begint een soort, soort uh, ja, een cyclus te worden van, van geweld en tegengeweld. Waarbij die, uh, ja, die geheime diensten, schuine streep orde diensten... Uh, ja, die, die, die weten echt niet hoe ze hiermee moeten omgaan. Nee, en en worden, ze, een... worden ze aangestuurd door de president om er zo mee om te gaan? Nou, nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk, ik, ja, kijk, de, de, heel eerlijk gezegd denk ik dat de, de, het, het regime, en dat geldt voor de meeste regimes, eigenlijk niet eens precies weten wat er allemaal in hun naam gebeurt. Dat uh, excuseert ze absoluut niet, ze behoren dat te weten. Maar uh, dit soort dingen leiden toch wel heel erg in eigen leven. Ja, maar dat zou toch wel erg zijn als ze dat niet weten, toch? Want zij zien die beelden ook. Het zijn spaarzame beelden. Maar die, die worden in Damascus natuurlijk ook wel bekeken, toch? Nou ja, ik hoop dat ze allemaal naar YouTube zitten te kijken. Net weet, maar ik weet, het is heel erg makkelijk, en dat is nu ook weer gebeurd, om te zeggen... Uh, en daar verschuilt iedereen zich ook achter. Ja, maar dit zijn, uh, uh, dit zijn maar, een stel idioten die de straat op gaan. En het is de schuld van het Westen, of het is de schuld van Zionisten. of Het, schuld, het is altijd de schuld van een ander. En dat is ook een bekend recept, en dat wordt steeds gedaan. En... Uh, we, wij moeten toch vooral zorgen, een soort panisch gevoel van orde. En wij moeten de orde handhaven. Ja, nu zou er de komende dagen iets komen van de president waar het volk mee blij wordt gemaakt. Dat was vandaag de mededeling van de vicepresident. Ja. Kennelijk hebben ze toch wel het idee dat het behalve een stelletje oproerkraaiers uh, toch ook wel mensen zijn die ontevreden zijn. Uitelijk. Ja, ja. waar zou dat op kunnen wijzen? Is, is dat het opheffen van die noodtoestand? Nou ja, ik denk niet dat men daar tevreden mee is. Want uh, da, daar gaat het niet om. Het wordt wel geroepen, maar dan, als het noodtoestand is opgeheven... is er nog steeds sprake van uh, uh, brutaliteiten en willekeur van geheime diensten. En is er nog steeds sprake van een kleine klik aan de bovenkant van de macht... die gewoon economisch uh, alles in handen heeft en de ruif leegvreed. Dus dat gaat niet veranderen en dat is waar men onder leidt. Ja, want als we toch even bij die noodtoestand stilstaan... wat zou het voor verschil maken voor de Syriërs als die wordt opgeheven? Ja, dat, ja, ja, dan mag je dus, mag je dus wel uh, uh, uh, uh, uh, samen buiten zijn. Maar of je dan mag demonstreren, weet ik niet. Nee. En of je zomaar met z'n allen mag roepen weg met de president. Dat vraag ik me ook af of dat allemaal mag. Dus ik denk niet dat dat heel veel uh, uh, zoden aan, ja, aan de dijk gaat zetten. Ik denk dat het heel symbolisch is. Ik denk dat het ook zeker symbolisch opgevat zal worden. Maar feitelijk, als het gaat om of, of het voor de mensen hun leven gaat veranderen. Denk ik niet. En er wordt nu niet meer zo calculerend gedacht, hè, van, van dit willen we en uh, we zijn blij als dat wordt gegeven. Men is gewoon boos. En het is, dit is echt meer dan misschien zelfs dan in die andere landen. Dit is een totale frustratie die nu naar buiten komt. En, uh, uh, en die geest die krijg je niet meer in de fles, nee, denkt u? Nee, nee, ik, ik hou mijn hart vast. Ja, want is Assad het type dat zich uiteindelijk weg laat sturen of jagen, zoals bijvoorbeeld Mubarak uiteindelijk? Ja, dat weet ik niet. Wat dat betreft zit hij weer wat jonger. Hij is de jonge generatie. Ja. En um, toen hij aan de macht kwam. Um, was dat met veel gejuich. En men had namelijk alle hoop gezegd. Het was hij. en dat was de koning van uh, Jordanië. en de koning van uh, Marokko. Dat, dat waren de nieuwe machthebbers. En iedereen dacht. ach, nu krijgen we de nieuwe generatie. en nu gaan we eindelijk. en die had ook allemaal in het buitenland gestudeerd. dus nu gaan we eindelijk wat meer lucht en licht krijgen. En dat is gewoon niet gebeurd. Um, dat zegt nog niks over hoe hij is en of hij zomaar weggaat. Het gaat ook niet per se om hem. De focus met, dit zo, met deze... Nee, ja, maar dat, dat zag je wel in die andere landen, hè? Dat het ja, natuurlijk ja, dat wel om, om de president, president de ging. Ja, want ja, de focus is steeds op die ene persoon. Er zit een hele kliek omheen, om bij Assad... die al onder zijn vader heeft gediend. En die, die zitten daar gebeiteld. En, uh, uiteindelijk, en misschien dat ze hem opofferen, hoor. Dat is uh, een beetje wat de legerleiding met Mubarak heeft gedaan in Egypte. Offeren we hem op, hij moet weg... En ondertussen blijft de rest zitten. Dus ik, ik, ik, ik weet het niet. Of hij, makkelijk we hij zal zelf niet makkelijk weggaan. Als hij weggaat, is dat omdat de, de, de oude entourage hem uh, nou ja, letterlijk of figuurlijk voor de leeuw gooit en het land uitgooit. Want zijn die sterker? Kan het ook ja, niet zo zijn, ja, ja. Hè? we zitten te speculeren dat hij hun eruit gooit? Nee, nee, nee. Ja, dat had hij dan al tien jaar geleden moeten doen. Dat, ik bedoel, dat was de hoop toen hij kwam dat hij dat zou doen: dat hij de aardig, oude garde die onder zijn vader daar een dictatuur had gevestigd... op de een of andere manier eh, nou ja, kon ombuigen of eruit gooien. Dat is niet gebeurd. Hij is door hen ingekapseld. Hij gaat ze absoluut niet eruit gooien. Dat gaat niet gebeuren. Maurits Berger, spannende tijden ook in Syrië... net als in alle landen daar, zo ongeveer. Ik dank u wel voor uw commentaar en we bellen graag nog een keertje. Straks Japanners die de atoombom hebben overleefd... over wat zij nu voelen bij de gebeurtenissen in de Fukushima-centrale. De laatste verkeersinformatie bij de ANWB zit... en vanmiddag is dat zeer belangrijk gezien de A1. Wijnand voor u klaar. Ja, in totaal 170 kilometer file. En die A1 die gooit behoorlijk wat routine in het eten. Van Amersfoort naar Amsterdam. Daar uh, is de weg de hele spits dicht bij de afrit Soest... na een ernstig ongeluk aan het begin van de spits. Vanaf Amersfoort tot aan de afrit Soest staat 9 kilometer file. Nou, het is uh, duidelijk, je kunt beter omrijden via Utrecht. en Dat kan bijvoorbeeld over de A28 en de A27. Het andere probleem in deze spits is de afsluiting van de A59... zonzeel richting Den Bosch. Daar kantelde uh, vanmorgen al een tankwagen bij Terheide... Um, ja, het verkeer richting Den Bosch kan dus beter omrijden via de zuidkant van Breda. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Wat doe je met GHB-verslaafden? Met die vraag worstelen verschillende politiekorpsen. GHB is de partydrug die veel in het uitgaanscircuit wordt gebruikt. En de afkikverschijnselen van deze drug kunnen zo heftig zijn... dat mensen niet langer door de politie veilig kunnen worden vastgehouden. Vorig jaar stuurde de politie in Brabant... om die reden zo'n tien arrestanten weer naar huis. De politie in Breda is nu in overleg met een verslavingsinstelling. Verslaafd aan GHB... Brian kan erover meepraten. Eerst keer was het uit, uitproberen en dan uh, allemaal leuk, dit en dat. En ja, op een gegeven moment uh, kom je achter de nadelen. En dan begint uh, het te, te gek te worden en dan, uh, dan moet je toch echt gaan nadenken van uh, zo kan het niet langer meer. En hoe snel ben je verslaafd geraakt aan GHB? Dat is uh, binnen een aantal, uh, aantal weken uh, is dat toch toegenomen. En uh, heb je dagelijks nodig om op te kunnen staan en uh, toch de dingen door het leven te kunnen doen had ik eigenlijk wel uh, GW volop nodig. Ja. Brian is niet de enige. Exacte cijfers over het aantal verslaafden zijn er niet. Maar het is wel duidelijk dat het aantal flink groeit. En dat zorgt voor de nodige problemen. Zo werd vorige week bekend dat de politie af en toe... mensen met een GHB-verslaving vrij moet laten... omdat ze onhandelbaar zijn. Verslavingsinstelling Nova Dekentron probeert verschillende behandelmethodes uit... en heeft contact met de politie hierover. We hebben met de politie afspraken gemaakt, of die zijn we eigenlijk aan het maken... want die zijn nog niet helemaal afgerond. De politie heeft een probleem. Uh, als mensen een delict plegen onder invloed van, uh, van GHB of ze zijn zwaar GHB-verslaafd... dan kunnen ze niet zomaar in de cel gezet worden. En nu wordt er in de samenspraak met ons gekeken naar een manier waarop dat wel zou kunnen. Zodat mensen van ons in de politiecel zeg maar, een stukje begeleiding bieden... en, en zorgen dat die afkikverschijnselen binnen, binnen proporties blijven. Dat kan hard nodig zijn, want de afkikverschijnselen kunnen heel heftig zijn, zegt verslavingsarts Rama. Als je lang de GHB niet gebruikt, kun je ook psychotisch worden. Of, ik mag het niet echt agressief noemen, maar je kunt ook op een randje van agressie nog uh, komen. Bij Nova Decentron worden net als bij andere verslavingsinstellingen allerlei afkickmethodes uitgeprobeerd. Duidelijk is in ieder geval dat het hoe dan ook arbeidsintensief is. We moeten wel de patiënt om de drie uur spreken en geven toedienen. En ja, dat vraagt wel de nodige kennis en kunde. Is er te weinig aandacht voor het GHB-probleem? Ik denk dat wij meer voorlichting moeten bieden aan jongeren. dat daar zit het wel in. Maar we krijgen ook ondersteuning en subsidies om deze onderzoeken nog uit te voeren. Om uiteindelijk met een goede behandelingmethode nog te komen. Brian is hier ook onder behandeling. Maar gelukkig voor hem zit het er bijna op. Vanavond krijgt hij zijn allerlaatste bekertje met medicinale GHB. Ja, vooral, bl vooral blij, ja. ja. Je bent 19, je zat op school, dat ging ook niet meer goed. Wat ga je doen? Ja, toch mijn opleiding terug herpakken. En, uh, ja, de situatie. Uh, dat was ook allemaal verslechterd uh, toen ik nog aan de GHB zat. En uh, dat, uh, daar wordt ook aan gewerkt met, met praatgroepen en dat soort, ja, dat soort dingetjes, ja. Een was dat van verslaggever Martijn van der Zanden. De problemen met de kerncentrales in Japan leiden wereldwijd tot discussie over de vraag of deze vorm van energieproductie misschien toch te gevaarlijk is. Onder de tegenstanders bevindt zich een groep mensen die zich tegen kernenergie dus verzet. Een groep mensen die de atoombom op Hiroshima en Nagasaki hebben meegemaakt. Verslaggever ze sprak met een van hen. Tirumi Tanaka is met zijn 79 jaar nog een strijdbare man. Deze dagen zou iedereen eens goed moeten nadenken... over wat er in het verleden is gebeurd. Tanaka heeft het over de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki... in augustus 1945... Hij was toen 13 jaar en woonde in Nagasaki. Een dag die ik nooit zal vergeten. Binnen een straal van een kilometer was iedereen in één klap dood. 140.000 in Hiroshima, 17.000 in Nagasaki. Hij woonde zelf op ruim 3 kilometer van de plek waar de bom neerkwam. In tegenstelling tot veel andere mensen heeft hij er niets aan overgehouden. Tanaka is de voorzitter van een organisatie... die de belangen behartigt van mensen... die nu nog altijd te maken hebben met de gevolgen van de atoombom. Hij heeft een piepklein kantoortje... op de negende verdieping van een flatgebouw in Tokio. Hij zit te vergaderen met een paar mensen... van wie sommigen zelf ook overlevenden zijn. Aan de muur hangt een linnen tasje uit de jaren tachtig met de tekst... Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Nederland. Wij, overlevenden van de atoombom, zijn allemaal tegen kernwapens. Maar over kernenergie zijn de meningen verdeeld. Sommigen vinden dat we niet zonder kunnen en dat het dan maar moet, maar op voorwaarde dat het helemaal veilig is. Ikzelf ben hoe dan ook tegen. Tanaka verwacht dat er ook onder zijn lotgenoten mensen zijn... die nu door de keiharde realiteit op andere gedachten zijn gebracht. De tsunami kwam. En hij kwam met een verwoestende kracht. Wat er precies gebeurd is, dat vertellen het energiebedrijf en de regering ons niet. Ik ben bang dat we nog lang niet alles weten... En al helemaal niet wat ons nog te wachten staat. Maar ik ben ervan overtuigd dat Fukushima slachtoffer zal maken. De dreiging van een nucleaire ramp is nog steeds niet afgewend. En de afgelopen dagen leek de situatie juist weer te verslechteren. Maar Tanaka gaat niet weg uit Tokio. Wij, de overlevenden van de atoombom, we zijn oud. We hebben nog vijf jaar te leven, misschien tien. Nee, we moeten ons nu bekommeren om de jonge mensen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij ergens veilig kunnen wonen, zonder het gevaar van straling? Daar gaat het nu om. Roepal sprak dus in Japan met iemand die de atoombommen overleefde over de kernenergie. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. We zijn trots op haar. De moeder van de Libische vrouw die zaterdag een persconferentie verstoorde... vertelt haar verhaal aan de Washington Post. Ze is gelukkig en ze is trots, zegt ze. En vertelt ook dat haar dochter Iman al-Obaidi... wordt vastgehouden in Gaddafi's hoofdkwartier in Tripoli. De dochter verstoorde zaterdag een persconferentie. Ze riep dat ze door mannen van Gaddafi was mishandeld en verkracht. Toen werd ze afgevoerd. De moeder van Al-Baidi vertelt dat de mensen van Gaddafi de familie onder druk zetten. De beschuldiging van verkrachting moet van tafel. Als ze er vanaf ziet, dan kan ze geld krijgen. Bovendien ook een huis en verder alles wat ze vraagt. Een nicht van Al-Obaidi heeft ook met de media gesproken. In een filmpje op YouTube vertelt ze dat Al-Obaidi helemaal niet gek is, zoals wordt beweerd. Ze is meester in de rechten, ze is advocaat. En dat kan niet als je gek bent, zegt de nicht. De Boekenweek is voor de handel maar matig verlopen. NRC Handelsblad meldt dat veel boekwinkels 10% minder omzet hadden dan vorig jaar. Dat geldt voor de winkel om de hoek, maar ook voor internetwinkels zoals Bol.com. Een handelaar in Velp zegt dat er evenveel klanten kwamen, maar die gaven minder uit. Ze bleven in de buurt van de 12,50 euro, want dan kregen ze het Boekenweekgeschenk. De organisatie van de Boekenweek, het CPNB, houdt de moeder nog even in... totdat alle cijfers bekend zijn. We hebben het idee dat de Boekenweek goed is verlopen, zeggen ze daar. Het parool opent met de aangekondigde bezuinigingen... op de Amsterdamse brandweer. Bovenop de afgesproken bezuiniging van 4,2 miljoen euro... komt nu een extra korting van 3 miljoen. Volgens vakbond Abfacabo loopt de veiligheid van de burgers... en de brandweermensen daardoor in gevaar. Door de bezuinigingen moet Amsterdam het met twee ladderwagens minder doen. Zit er minder personeel op de wagens... en worden er vaker vrijwilligers ingezet. De bezuinigingen zijn nog niet definitief. Het zijn vertrouwelijke voorstellen waarover de gemeenteraad in juni... Business Matthijs van Nieuwkerk deed het eerst niet. En nu lijkt hij het toch te gaan doen. Uh, zich laten kaalscheren. Een man, een man, een woord, een woord, zegt hij tegen het ANP. Van Nieuwkerk beloofde in 2008 zijn haar af te scheren. als voetbalclub ADO in de top 5 van de Eredivisie zou belanden. Het is bijna zover, maar Van Nieuwkerk weigerde. Een woordvoerder van Avaren zei eerder vandaag. Matthijs wil graag overgaan tot de orde van de dag. Hij gaat niet reageren op dit kleine huipje. Dat veroorzaakt op Twitter veel hoon. Matthijs wil haartjes houden, bijvoorbeeld. Nou, van Kerk zegt nu, ik had gehoopt hier pas eind april iets te over moeten zeggen. Maar de mini hijsa, die is blijkbaar niet te dresseren. Ik lees ondertussen de gekste dingen. Begin mei, dan weten we of het doorgaat. Dan is duidelijk of ADO definitief eindigt bij de eerste vijf. En toen het bericht, een uh, klein half uurtje op het ANP verscheen, ben ik even de studio uitgelopen. Heb Matthijs gebeld en die vertelde me dat hij inderdaad op mij wil wachten. En bovendien heeft met zijn kapper gesproken, zei Lucella. En die heeft hem wel gewaarschuwd, van: je weet nooit hoe je haar teruggroeit. En bovendien zei Matthijs van Nieuwkerk uh, in mijn contract, moet ik eens even goed nalezen, want in de kleine letters zal best wel staan dat ik mijn uiterlijk helemaal niet mag veranderen. Wordt vervolgd. Ja, ja, dus Matthijs wil haartjes houden. Die uh, uitspraak op Twitter, die, uh, die is raak zo te horen. We spreken we hem later nog. Goed, dan op de site van de Telegraaf het verslag van een rechtszitting, waarbij een van de verdachten compleet door het lint is gegaan. Een man van 22, die staat terecht in een groepsverkrachtingszaak. Hij werd zo woedend dat hij zijn aansteker naar de rechters goorde. Toen hij het verzoek kreeg om buiten even af te koelen, schreeuwde hij naar de rechters, donder Later trapte hij woedend tegen zijn stoel. Het zijn voor de pakketwachters om hem tegen de grond te werken. En dan lange files, niet alleen hier, maar ook in het noorden van Tanzania... in het grensgebied met Kenia. Daar woont een wondergenezer, daar wil iedereen naartoe. Volgens de BBC staat er een file van 26 kilometer... Vandaag, neem ik aan. Um, er is geen beschutting, geen schoon water en ook geen sanitair. Dus eigenlijk helemaal niet om te lachen. Ruim 50 wachtende mensen zouden bovendien al zijn overleden tijdens het wachten. Die wondergenezer dominee Wasapile, verkoopt voor ongerekend 3 cent een eigen brouwseltje gemaakt van kruiden en van water. Hij kan de files ook niet waarderen. De dominee wil geen mensen meer ontvangen tot na vrijdag 1 april. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen, dan zijn we terug met dit Radio 1 Journaal. De Tweede Kamer zit te wachten op twee brieven. Eentje over Libië, eentje over Koen-nieuws. Allebei zijn ze er nog niet. Hoe zit dat? Is er spanning tussen de ministeries? We gaan het zo horen. Tot zo. PK Voetbal op Radio 1. Morgen om 8 uur. Wat hebben wij gezien? Wat heeft de assistent gezien? DK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Hongarije. Nederland wil snel koud in de Wormoeder En ja? NOS langs de lijn. Morgen om 8 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bent u het type dat straks na zijn 65ste leuke dingen gaat doen? Of leeft u vooral nu? Of beide?